Natuurlijk moet je opletten dat, dat jouw jou partner of iemand die nacht naast bij jou staat, dat die niet van dezelfde... Dat die niet moet je opletten dat jouw partner of contactpersoon met wie je dus vaak omgaat, en <coughs> dat die niet van dezelfde... Um, ...samenstelling is als jij... ...of ongeveer hetzelfde... ...want dat natuurlijk wordt moeilijk... ...als je maar bijvoorbeeld twee mensen die vuur zijn... ...dan wordt het niets... ...dan kan je, dat, kan je dan zeggen wat je wil... ...karakter of... of ...welke... ...maar dan twee vuur... ...kijk, het moet zo zijn dat het... ...net zoals in het materieel... ...vuur met vuur, je kan niet verbinden... ...water met water, dat is, ...is een verbinding... Er is ook geen verbinding, hè? Maar, maar, maar, vuur en, vuur bijvoorbeeld, en aarde is goed. Ja, vuur, of vuur, vuur, lucht, aarde is ook goed, want lucht wordt ook opgenomen in de aarde. En, dus moet het wel, moet er wel water, water en, en aarde, niet alleen maar, er dus zijn allerlei variaties, maar het moet wel verschillend zijn dat zij, voor elkaar aanvullend, hè? De vuur, Iemand die vuur, vuur heeft als basis, heeft wel ander, iets anders nodig. Betekent dat hij uh, zo graag naast hebben iemand anders die dan hem aanvult als het ja, ware. Die hem een, een beetje, bijvoorbeeld water inderdaad. Iemand die vuur, heeft, een ander is water. En of lucht. Die gaat hem een beetje zo. Die, die maakt hem een beetje zo rustiger. Op, uh, well, in, uh, gewoon door zijn aanwezigheid. Water heeft Alles heeft daar, duidelijk. Ja. Is, ja, ja. Een is een pure water. Nee, nee, nee. nee. Maar wij, wij spreken alleen van, van iets wat heeft de basis. Dominant. en dominant. dominant is lucht. Of dominant is dat. Of dat is duidelijk. Want elke heeft in zichzelf alle vier. Er bestaat zo'n hele uh, boek, een heel boekdeel in de Zoger, dat is heel geweldig, maar daar komen we misschien ooit, niet ooit, misschien komen we, ik weet we niet of wel. we. Komen wel. Komen we wel, bij Zerat schem, met, komen we wel. En daar is het ook zeer, um, zeer diep en wie kan het door dringen, door, door, door, door, door, door, door daarin, het is zeer speciaal maar dan zijn die daar dus een, een hele een deel van uh, de zorger waaruit al die uh, tarot bijvoorbeeld eruit kwam maar dat is dan, tarot is dan en als het ware de, de basis ze weten wel dat de basis is de kabbalah maar zij alleen doet het mechanisch doen, dan lezen, ja, aan hmm. lezen, aan de, ka eh, de kaarten lezen, en of, of handen lezen, handen lezen, etc. dat komt van de, van de zoger. En ik heb het ook bestudeerd, maar ik bedoel, dat is zeer, zeer speciaal, dus daar komt natuurlijk, oorspronkelijk komt het uit de uit zoger. Dus, met andere woorden iets anders nog, dus wat we hebben gezegd, dat is misschien echt leuk om, dat, om daarover te hebben. Dan heel eventjes, want we hebben nu over David dat hij mal goed was en dat zij natuurlijk zijn innerlijk is mal goed. David. Maar ook van buiten we hebben we gezien dat we ook tekenen hadden. dat omdat hij van binnen mal goed was, dan kon hij ook. Uh, was hij ook geschikt om ook het koninkrijk uh, als, tot, als koning te zijn, duidelijk. Zo so is het natuurlijk. Verbondenheid bestaat in zekere verbondenheid, maar die vier elementen natuurlijk moeten we niet uh, zien als uh, als geestelijk. Hè? Aan de andere kant, let op. Aan de andere kant is het zo so dat en dat is de zoger zelf geeft een hele uitvoerige studie daarover. Ik kan een hele studie erover maken. Want een mens kan echt specialiseren zich daarin, die aanleg heeft ervoor. Dat, dat um, aan de buitenkant kan men zien, aan bepaalde dingen, aan bepaalde houding zelfs, aan bepaalde uitstraling kan men zien ook wat de mens is. Op dat moment natuurlijk. En ook wat voor aard heeft die. En zogen, is bijvoorbeeld aan haar. Aan haar op het hoofd van de mens. Heb ik nog nooit daarover gesproken, maar, maar nu we, begonnen we een beetje daarover. Misschien is het handig om even, even aan te kaarten Aan haar bijvoorbeeld. Hoe, de, hoe het haar ligt bij de mens. Is ook niet toevallig. Waarom de mens haar zo doet en aan de andere haar zo doet. En op allerlei manieren. De ene die doet het uh, boven zijn oor. De andere, andere hoe manier, de, de manier waarop de mens de haar, zijn haar doet. Zit ook in zijn aard. En jij kan ook zien aan de manier zelfs hoe dat haar. Hoe de mens steeds zijn haar doet. Jij kan bepaalde dingen. Een kabbalist die echt. Ik weet niet wie dat kan nog. maar En dan beschrijft worden. zoger beschrijft het alles. Wat voor trekken, wat voor tekenen zijn er, en waar getuigen zijn van. De wenkbrauwen kunnen ook laten zien of de mens toornig is, of de mens um, nederig is, of de mens dit, of de mens dat, of de mens dit, of de mens dat. De neus. Speciaal de bouw van de neus... op de manier waarop... Te, ...kan ook getekenen... ...veel tekenen geven... ...duidelijkheid aan iemand die dat weet... ...oren, over oren ook... ...alles, dus alle tekenen... ...op het gezicht, op de kin... ...het is allemaal... bestuderen, het is allemaal hele studie in de zorg... ...dus... ...we hebben nog veel te doen... En ...dan denk ik, de hele kind bijvoorbeeld... ...hoe dat de kind eruit ziet... Allemaal de, de, de manieren waarop, het is een hele studie. Uh, wangen. Ogen laten staan natuurlijk. Ogen ook. Ook de ogen, wat heet die? Hoe heet, hoe heet die? Wimpers. Ah? wimpers. Wimpers. Hoe de wimpers zijn bij de mens. Kan je zien of de mens, of jij, hij zegt ook zelfs, geeft aan bijvoorbeeld aan wimpers of aan de wenkbrauwen. Uh, en allerlei andere tekenen, hij zegt, nou, moet je met deze mens, moet je niet in zee gaan, probeer in business met hem te doen, het is niet goed met hem business te doen, zorgel beschrijft zelfs dat, dat zelfs aan de tekenen op het gezicht, kan je dan zien, of het de moeite waard is, om die met hem tekenen, met hem uh, bijvoorbeeld zelfs business te doen, waarom? Of dat hij jou in de steek kan laten, hij heeft tijd trekken, waarbij hij slecht voor jou, hij is slecht voor jou om met, hem, uh, om met hem in zij te gaan. Dat soort dingen, maar niet slecht in de zin van dat slechtheid, van uh, zijn oorspronkelijke slechtheid. Nee, dat niet, maar juist door die allerlei tekenen, die tekenen die van buiten kan je zien, dat het, uh, die dus kenmerken zijn voor, voor, um, voor de mens. En natuurlijk met handen, handen lezen, en ook aan de vingers, kan je dan vele informatie lezen, en ook uit, op de voorhoofd. Arie kon bijvoorbeeld alleen aan de voorhoofd, kon het zien, kon hij zien de letters die dan uitkomen, hij kon het zien, omdat zijn Britte blik is, was net als een röntgen van Arie. Hij kon gewoon zien op het, op het voorhoofd, Waarom, waarom Binnen het voorhoofd? Zit daar, zit dat, dat. en dan, en daar heb je alles. Dat is dan zeven onderste sfero die dan in de boven zitten in de, in de hoofd, en dan heb je dan rechts, links, heb je dan gomai en bina en de ketter boven. En dus inderdaad, de dat, die dan aan de voorkomt, komt dan. De daad, en, en aan de daad kan je lezen alles. Je kan lezen de onderste zevensverhoofd, wat er zijn. En je kan ook zien, zien de verbondenheid, zijn verbondenheid in het hoofd. Dus hij kon het allemaal zien. Uh, uh, aan, het voor, aan het voorhoofd kon hij zien. Bijvoorbeeld, uh, 's ochtends kwam Rabbi Vital, Chaim Vital, dus die het Chaim had opgeschreven. En hij kon zeggen, feilloos. Dat hij gisteren, welke, ja, wat gisteren bij hem geweest was, betekent niet letterlijk wat het geweest was, maar welk vergreep hij beging, bijvoorbeeld. Welk vergreep hij had, bijvoorbeeld. Of wat aan hem gebeurde, iets dat hij bijvoorbeeld eh, gezondigd had. Kon het zien aan, aan de afwijkingen aan zijn voorhoofd. He, zijn tekenen aan zijn voorhoofd ook die rimpeltjes ja, zeggen dat ja, op de voorhoofd dat kan je ook lezen enorm veel informatie Zoger vertelt, dat is een hele studie Heel, dus, ik zeg het wie is aan toe maar bij Zatashem wij komen als wij komen als wij zo ver zijn, ik heb het alles gelezen ik heb de hele zoger, van punt tot punt, van A tot Z heb ik uitgewerkt en ik uh, als een Jaren was ik als kluizenier, dat is feest. Nee, ik bedoel, ik was als kluizenier, Jarenlang heb ik dus uh, als kluizenier gezeten. Dag en nacht interesseerde me niets. Heel, weet, met, met, met baard, met alles, alles. Ik was helemaal, dat was daarin. Daarin. Helemaal met, met, met, met handen, met voeten, met mijn hoofd. Alles was ik daarin. Niets interesseerde me. Op die manier kan, wordt, gaat dit voor jou openen. En dan komt de tijd misschien bij Hashem, dat wij ook dat gaan doen. Want dat jullie dat begrepen, dat het bestaat in geweldige overeen uh, verbondenheid tussen innerlijk en het uiterlijk. En je kan altijd, ook huid, een hele studie over huid, hoe het aan de huid, zelfs aan de huid, hoe kan je dat zien? De huid kan ook al verschillende uh, tekenen vertonen, huid dan kan je aan de huid ook zien de tekenen van gesteldheid van de mens, ook de ziekte de ziekte bijvoorbeeld een kabbalist die, die weet die bedoelt ook in de zorg laten we zeggen, dat men kan ook direct zien welke ziekte de mens heeft um, de bron van zijn ziekte waar die ligt en dat is niet niet als, me, als, een, als een medicus hij hoeft niet eens een, een, uh, medicijnen te studeren hij ziet wel bij een bepaalde tekening dat hij daar zit zijn probleem. Waarom? Net zoals de partsoef is opgebouwd, opgebouwd uit organen. Zo yeah? so bestaat ook bijvoorbeeld een geestelijk orgaan die heet uh, nier. geestelijk. En als een mens bepaalde afweking of bepaalde afweking, wat we zeggen, afweking van normaal heeft... Dan kan hij zien dat geestelijk het overeenkomt met een nier. Zijn afwijking. En dan zegt hij dan, ah nou, dan is het betekent dat zijn afwijking ook is, ook in een nier. <coughs> hey, het is niet toevallig. Dus als bijvoorbeeld bij een mens een neus uh, een probleem heeft. Bijvoorbeeld bij mij was het, uh, ik kwam naar Nederland en daar was het. ...oorspronkelijk, dus de, de dokter hier, kwam ik een zeer goede dokter hier tegen... Was, die geweldige twee operaties heeft hij voor mij gemaakt. En dat was helemaal geweldig verlopen. Maar mijn ar architectuur van binnen, de structuur van de neus... ...ja, die scheiding was niet goed, het is niet goed, dus die, niet goed van, van geboorte gemaakt. Ja, die, die, die bouw van binnen. Hij heeft het afgebroken, het op een of andere manier gedaan, van binnen. En dan, het, en dan kon ik ademen kan niet ademen. En dat betekent ook dat het ook geestelijk iets was, dat een tikkun was nodig, correctie was nodig. En dat was gedaan. Kan zo Ja, en zo so, ja, so is, it, so is, it, is it, het. Je weet niet waarom is het zo. Waarom gaat het zo? There's de andere heeft een andere afweking. En afweking, let op, is altijd, of een ziekte, is altijd een gevolg van um, Zoals ik in dat boek beschrijf, ja, in het oh, Kabbalah voor de uh, uh, complete life management, ook onderaan een beetje zo. Dat altijd een ziekte is altijd een gevolg van het niet op tijd te reageren op waarschuwingen. Er komt een waarschuwing op een andere waarschuwing en de mens reageert het niet en die gaat de verkeerde kant op, in welke opzichten ook. Op. En dan komt er een ziekte. En niet toevallig. Dat er een ene is. ziekte die raakt de nieren. Bij anderen raakt de lever. Bij anderen. Andere. Alles is, komt door die geestelijke dingen. En dus dat betekent dat je moet dan dat opletten. juist in dat komt. In, uh, omdat het in het geestelijke. Dus in de partsoef, Geestelijke partsoef. Bijvoorbeeld dan daar is iets een probleem in, dus binnen de mens, met een, bijvoorbeeld met een nier. geestelijk nier, geestelijke nier betekent, waar betekent nier, bevindt zich een nier. Dan weten we waar een nier bevindt zich, dan kunnen we ook, nier bevindt zich dan uh, onder de tabuur in ieder geval, dan, onder de tabuur dan weten we waar de nier is, linker, rechter, linker, dan kunnen we zien waar het be zich bevindt. Onder het tabor, in de parsoef, bij de mens, kunnen we zien, waar het ongeveer zich bevindt. En hij geeft ook dan ons de, manier, de, de wijze, die de zoger vertelt, hoe moet je dat corrigeren? Daar, daar gaat het om, begrijp je? Hoe moet je het corrigeren? En ook de zonden, als de mens bepaalde zonden, hoe moet je het corrigeren? Met, wat, met welk vers moet je dat uitspreken, of met welke manier, welke manier moet je het doen om, zo, om, om correctie te maken van, van wat je hebt, van wat je hebt uh, uitgesproken. Ja. Dus ik zeg het alleen, dat jullie dat ook begrepen, dat dit ook daad is. Uh, waarom is het zo, waarom vertel ik nieuw daarover en niet, niet eerder? Omdat hij zegt ons we, hebben ons, we hebben dat niet geleerd over dat Hashem regeert over... Het, over het heilige en over het onheilige. Of Shemboer regeert over klipoot en over alles. Dus over het lichaam is ook een klipoot. Het is ook een product van een klipoot. Alleen een religieuze mens denkt dat het heilig is. Het lichaam heilig is. Het is absoluut een, een product van het systeem van onreine krachten. ons lichaam. Kan niet anders. Maar dan kunnen wij ook aan. Omdat ook dat is. ...van de schepper... Ja? ...ook lichaam is van de schepper... ...dan kunnen we ook aan het lichaam... ...aan het lichamelijke... ...het godelijke zien... ...dat is wat het principe van Arie... Ja? ...uit mijn vlees zal ik... ...de schepper zien... Ja? ...steeds staat in de gaten houden... ...en daarom ook... ...van het vlees... ...kunnen we ook... Uh, ...zien... ...uit het vlees kunnen we de, de schepper zien... Dus uit al die tekenen die, die, die, bij, de, die bij de mensen zijn, uh, ook nagels. Ook de hele, de hele kunde daar zit in de zoger over, over de vingers van de mens. Hoe ook, die, ook die, die allerlei lengte, dit en dat, allerlei dingen, dit alles komt van, van de zoger. Dat is die diepe, diepe, oeroude wijsheid. Die dus ook, dus ze, dus ze, ze konden nog toen, al die wisten nog toen, de verbondenheid tussen de wortel en de tak. De wortel, dat is innerlijke, de tak is dat uiterlijke, uiterlijke. Dus, is, maar dat is even omdat, gewoon, in vogelvlogen dat wij weten dat het uh, geestelijke, is niet alleen wat wij in een enge zin van het woord doen, denken dat het geestelijk is, alleen wat binnen is. Maar ook de mens in zijn uh, uh, lichamelijkheid ook is eigenlijk eenformd, eenheid vormt met zijn geestelijk. Dat is, dus hij vertelde ons, wij staan nu op de, in de linkerkolom, de regel 8. Dus dat een beetje dakiek, een beetje licht, wat het nodig is voor <coughs> het uh, behoud van de klipot. dat uh, moeten wij geven ook aan de klipot. Aval apogem, 8 brito горем шутит гала никуда нех один чтобы מלכות וаз миткарвот аклипот алега в ионкот мимена шефа мэруба умека блот Let op. Dus wanneer die beide, wanneer die twee punten met elkaar verbonden zijn. Goed opletten, nog een keer. Wanneer die twee punten van de mal goed en dan is, kan het zijn, mal goed overal. Maar David, toevallig, David is, is mal goed, de echte malgoed. goed. Maar het kan zijn, mal goed in, in elke sfeer, hè? Als, bijvoorbeeld als iemand is van ketter, een ketter heb je ook mal goed. Ja, mal goed heb je van de ketter. Die heb je ook mal goed. Die heeft ook twee punten. moet ook Um, verbonden zijn met de benaven, maar goed. Maar, goed, dan zeg je dat, als die twee punten verbonden zijn, dien en barmhartigheid, rachamim, dan blijft het alleen maar een klein lichtje, een wortel, een klein lichtje, uh, behouden, voorbehouden voor die klipot. En dat is dan als het ware de wortel van zonden. Maar het is geen zonde, het, het is potentie, het het, het, zit, het kan wel leiden tot zonde, als bij een verkeerd gebruik, of bij het misbruik daarvan. Net zoals bij elk medicijn, ja, een medicijn bijvoorbeeld bestaat, kan ook een gif zijn in een medicijn, en dat een medicijn kan een gif zijn, zijn licht, een dodelijk gif zijn in een medicijn. Maar in zo'n dun, in zo'n dunne, in dunne proporties, dat dit dat veel vermengt met allerlei andere dingen, dat dit heel werkt. Ja? Maar als je dan meer doet, dan is het dodelijk. Zo is het ook hier. We hebben geleerd, waarom is het zo? Volgens welke principe is dat zo? Omdat. Noem, zelu, maat ze, asaelokim, de ene tegenover de andere, heeft de schepper geschapen. En niet alleen alleen het goede, alles heeft hij geschapen. Zonder te schapen het, het kwade, geschapen zou geen, geen feedbackfunctie zijn, duidelijk. Zou hij niet kunnen, Hashem zou niet kunnen, de mens en zijn schepping, uh, regie, uh, uh, corrigeren, duidelijk. Zou so, geen verbondenheid kunnen zijn. De mens moet kiezen tussen dat en dat. Dan is het een uh, wijze. Dat is een schepping. Dat zegt je let op wat je zegt. Avala pogembrit brito, Maar iemand die. Zijn brit. Zijn verbond. Schade toebrengt. Dat wil zeggen Dat is Dat wil zeggen dus in de. In de. In Seksuele. Verkeerde de seksuele, uh, verboden seksuele uh, relaties. Gorem, hij veroorzaakt, wat veroorzaakt hij? Shetit Galene, Kodata, Dien, malchut. Wat doet de mens dan? Dat hij veroorzaakt dat de punt van de dien, de punt van de dien in de malgoed, wordt onthuld, onthuld, dat onthulling komt. Waas met karwota klipoten leggen en dan naderen tot haar klipoot. Wa yon koot mena, schefa me roba, en zij zuigen van haar veel, over, veel overvloed, veel licht. Om een kabloot koog, en zij ontvangen de kracht, een grote kracht uh, om zich te verspreiden. Punt. Zie je dat? En bij iemand bijvoorbeeld een ziekte be kan zijn. Kan latente ziekte zijn. Duidelijk. Iemand heeft bijvoorbeeld bepaalde well, virussen of weet ik veel, bepaalde iets. En dat is nog, dat blijft latent, al zijn leven blijft het. Iemand bijvoorbeeld een bobbeltje ergens heeft. Ja. En dat blijft bobbeltje, al zijn leven blijft het bobbeltje. Je gaat het niet, gaat het gaat niet opzwellen. Bij de andere wordt het, gaat het opzwellen. Duidelijk. De opzwellen betekent gaat zich verspreiden, maar iedereen heeft iets in zichzelf wat, wat een, een bron is van zonde, maar het is nog niet um, er zo, het is nog niet de kracht, heeft nog niet de kracht om uh, tot grote verspreiding zich te verspreiden. En het is een kanker, ja, kankercellen. Het kan zijn bij iemand zo erg snel, maar, en het is niet zo erg. Bij de andere die gaat het erg snel, uh, als zijn lichaam wordt, ja, wordt aangetast, erg snel. En het is, zo is het ook met, met, met het middenklippoot. Met Zie je, steeds verbondenheid zien met, tussen de materiële en het geestelijke. Goed opletten wat wij nu iets speciaals op deze les uh, gegeven wordt aan ons, om die verbondenheid steeds uh, onder ogen te zien. Dat een ziekte komt niet om niets. Het is niet omdat jij toevallig uh, of je mens toevallig uh, verkouden werd, of iets anders. Of toevallig een andere ziekte krijgt. Het is, het is en waarom deze ziekte en niet een andere ziekte? Altijd is het bestaat een, een verbondenheid, eenduidige verbondenheid met de oorzaak. Er bestaat een oorzaak en gevolg. En de oorzaak van een ziekte kan geen arts, geen dokter kan zeggen waarom een mens deze ziekte tot deze ziekte is gekomen. Dat heb ik? Oké, okay, als je hebt een rapport dat zijn familie had ook zo. Voorouders die hadden dat ook. En misschien wel, dan is het gewoon is ook een suggestie. Maar geen dokter kan het zien. Een dokter kan alleen zien wat er is. Ja, uh, gevolgen van iets. Wat er is. Maar niet, dan niet inzien hoe en waarom. En in de Kabbalah, dat we gaan ook zo leren stap voor stap... Um, anyway, en we zullen ook aan tekenen, bepaalde tekenen kunnen zien, hoe dat zit in elkaar. Je kan het zien aan het gezicht. Het gezicht is opeens uh, bleek en dat, en of iets anders, of een voorhoofd dit, of dat. Je kan het zien. Dat iemand dit, iemand een slechte nacht heeft gehad. Of iemand uh, iets had anders iets gedaan had daardoor, waardoor je tekenen kan zien, dat, uh, dat moeten we, dat zullen we allemaal leren, maar dat je moet het weten dat het bestaat, zoiets, absoluut, het is, uh, einduidige verbondenheid bestaat tussen het lichamelijke en het geestelijke, waarbij het lichamelijke ook uh, weerspiegelt het geestelijke. Dan kan je niet zeggen, oké, okay, de, de ene is een, is een, is een, uh, een lelijke, ja, een lelijke, maar een andere is een mooie. Dat het betekent dat, die, dat ook de innerlijk van de ene is mooi en de andere is lelijk. Absoluut niet, dat is, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is, wat is lelijk en wat is, wat is, en wat is uh, schoonheid, is niet in dit, in, niet in dit opzicht. Betekent, wat wij bedoelen is alleen die verbondenheid tussen het innerlijk en het door okay, de plastische chirurgie van deze kan je dan helemaal niet meer zien. Oké, de plastische <laughs> chirurgie. Nee, kijk, okay, een plastische <laughs> chirurgie misschien niet natuurlijk. Van buitenkant dan. Dit is net inderdaad, men kan zich zo so vermommen dat men niet meer herkenbaar wordt. En ook dan, ook dat is dan. Okay, kijk, een huid heb je wel, duidelijk. En toch ook dan, zelfs als men mensen uh, allerlei operaties doet. Maakt toch wel zal, zal hij niet, zij of zij niet, kun, zal niet kunnen um, um, verbergen de innerlijke bewegingen die, die of de innerlijke processen die plaatsvinden, zal men niet kunnen verbergen voor een, iemand die deskundig, deskundig is op het gebied van de, van de, wat we, nou wat we noemen, Loreologie, kunnen we zeggen. We er in wat. iemand die weet van een kabbala, die weet, die niet alleen weet, die ontwikkelt in zichzelf deze gaven, en dat is dan geestelijke gaven, en niet iets dat jij kan, dat jij moet ermee geboren worden, of dat dit van boven jou gegeven wordt. Je moet gewoon jezelf uh, lenen daarvoor, ja, willen dat. En willen dat op kostere manier, niet om, willen daar, om daar, daarmee geld te verdienen, veel en daar op allerlei manieren dat ge gebruik van te maken. Er zijn sommigen die dan uh, een beetje kunstjes weten, ze gaan dat allemaal direct uh, op in een theater, daar allerlei shows maken. Nee, in een theater, een paar trucjes leren ze, of een paar dingen leren ze. En dan stopt het ermee. Taro of tarot of zo. Of allerlei andere dingen. Uh, Een tarot. Of kaarten. Maar, tarot spreken we niet. Maar tarot is natuurlijk ook van, van, van, van de, van, van de kabbalah. De kabbala. Maar dat handen lezen. Handen dus. Dat is wat zigeuners doen of zo. So. Maar dat handen lezen. Linker, ja, linker, ja, linker, maar doet het, handen lezen is echt, is echt, het is dan natuurlijk, kan je alles zien, want alles, net zoals een boom, kan je alles zien, ja, die, die, die, die ronde Jaaring. ringen, ja, ringen kan je zien, zo kan je alles zien op je handen, en waarom handen, et cetera, dat zullen we allemaal leren, voeten, ook, ook alles zullen we, dat bezaten als hem, we dat aan ons gegeven zal worden, Alleen een kwestie van tijd. Zoals so we nu leren, gewoon <coughs> verder, verder dan. Ik denk dat het in het zesde, zesde deel, doet er do niet toe, ik weet niet precies. Maar we kunnen ook niet over. We kunnen niet bijvoorbeeld zo doen dat wij het uh, de eerste, de eerste deel doen en dan gaan we naar het zesde. Dat kunnen we niet doen. Waarom de zoger doet het op die manier? Dan moeten we gewoon volgen de volgorde van de zoger zoals so het is. He, we kunt niet proberen eh, direct eh, te komen in een. Net als, we lezen, net als het onzinnig is om bij het lezen, bij het lezen van een spannend een detective. Ja, Zo'n spannende story te Oh, ik heb, zo, ik heb geen geduld. En je gaat direct dan 200 uh, pagina's verder. En wat is, aan de heen, wat is aan het einde? Wat is dan de hele bedoeling? Is dan te, te leren dat stap voor stap al die verbonden met, verbanden met elkaar, al die peripetieën. En daar maakt, daar maakt, dat maakt juist dat jij het einde kan goed smaken. Zo is het ook bij onze, in onze studie. Elf na de punt. Waar is al zes wat, maar bij de twaalf, bija daim et Kijk wat hij ons zegt. Over de iemand die zijn eigen jesot schade toebrengt. Betekent, we weten wat het is. Dat hij zegt, en de mens die dat doet... Die met zijn eigen hand zijn neshama, zijn ziel ter brengt. Twaalf. Basoda Minishmati katuw. loka, Abdu. Dertien. O Zohe we oset Hozer José, het בתיקון דמידת הרחמים שאלכן פייבטין נקרא בשם תשובה שאי אותיות תשוב גי זסטין דהיינו שמסיבה לימקומה למידת הרחמים וכוח זה פיינטין גדין Hozer wenig na z'ba bijp nimi juta, basot ne hiero achtin dakik belvat. En nu hout hout opleidt wat diens nieu fortelt. Dus dat is wat iemand die dus die de zonde doet, dus, dus die zijn Jezusot met Jezusot aan uh, zijn Jezusot schade brengt. Zichzelf doet schade brengen. En nu zegt hij dan hoe de kunnen is, wat de correctie is. 13. je zo en wanneer hij uh, tshuva, tshuva dus de één keer, let op goed nog een keer hoe dat woord geschreven wordt. En wanneer hij de tshuva doet, de één keer doet, eh, waardig wordt, en doet, waardig wordt en doet, de één keer, dan om het te kennen dan gaat hij weer de malgoed corrigeren, bij tikkun, in de correctie van de middata rachamim. Dus met de eigenschap van de rachamim, van de barmhartigheid, dat is wat de mens doet dan bij één keer. En niet bla bla bla bla, zo allemaal, allemaal die... Uh, die in keer wat men doet allemaal bij, bij, eh, eh, in de synagoge bij, bij, voor de voor het, voor Yom, voor Yom Kippur en Rosh Hashanah. Dan zeggen ze dat alleen woorden. Allemaal, ze slaan zichzelf op hun, op hun, op hun borst en alleen woorden alleen maar uitspreken. Maar als je vraagt, wat doe jij? Je moet het zeggen. Ik moet, die, ik, moet, ik moet het zeggen, ik moet die woorden zeggen. Het worden ze geweldige woorden. Maar als je niet weet wat, waarvoor, wat jij daarmee beoogt, wat doe je dan daarmee? En dat nu gaan we in deze zin uh, leren wat geen van hen weet wat het is. Uh, zij leren vijftig jaar en ze weten niet. En jij gaat in één zin nu weten wat, hoe dat is. Dan weet je wat het schuw is. Wat Hashem wil van ons. Weet op. Uh, 14 na de koma. She'alken, nekrabha tshuwa. Dat daarom heet dat in de nam tshuwa. Daarom heet dat inkeer heet tshuwa, terugkeren. Wat betekent tshuwa? Dus de regel 15 derde woord. Daarom heet dat ook in de nam tshuwa. Waarom? Shehiot Yod, dat, dat woord Tshuva is de letters Tashuv he. Vijftien, de laatste twee woorden. Tashuv hey betekent een gebiedende wijs. Ja, een gebiedende wijs van. Doe de Malchut terugkeren. Breng de Malchut. Sorry, breng de letter Hey, Dat is inderdaad Malchut. Breng de letter he, en dat is de Malchut. Breng terug, waar naartoe? Naar, terug naar de Bina. Dat is, die, wat is niets anders. Dat is heldere taal. Dat is een uh, hemelijke be betekenis. Je dat? En het volk doet dingen, doet alles, keurig, duizenden jaren. En ze weten niet wat ze doen met handen en voeten. Je? Omdat hun leiders ook dat niet weten. En daarom, daarom zeggen ze dat het Joodse volk is nog niet gered dadelijk omdat ze hun eigen redding niet willen hebben. Ze willen dat wel, maar ze doen niets eraan. En wat ze doen is veel, maar het is niets. Ja, like, het is veel, het is net als een... beter een, een, een, een stukje vlees. Of, of, uh, iets, of een, iets anders, een stukje vlees en een beetje aardappeltjes en, en salade en dat. In plaats van bijvoorbeeld een, een junkfood, je kan eten, eten, eten, dadelijk van chips en allerlei andere dingen, ik kan het kilograms eten, en je wordt nog niet, ben je nog niet, niet uh, verzadigd, andere dingen, dus zo is het ook, zij doen vele gebeden, en ze begrijpen niet wat zij doen, kijk wat je ons zegt, en dat is één zin, wat, wat het hier is, als je dat goed gaat mediteren, over deze zin, dan, dan, dat is wat de schepper wil van ons, dat, daarom heet het, Tshuwa. daarom heet het, Word shuva één keer. Omdat dat is de letter Tashuvah. Doe, breng de letter He terug. Dat is de oor, dat is de mitzwa, dat is het voorschrift. Breng de letter, als je gezondigd had. Precies, nee, de shuf zit ook twee woorden, er zitten de, de, drie woorden van Yeshua. Zonder Ein. Maar zit wel natuurlijk, terug zit ook wel van drie woorden van. Dus ga ook terug naar, je ziet ook, natuurlijk zit ook dat, uh, dit ook in. Ja, dus, uh, dus, breng terug de letter He. Zes, uh, de Heino dat wil zeggen, dat laat haar terugkeren naar haar plaats, bij de eigenschap van de barmhartigheid. dat is alles wat wij moeten doen. En niet al die offers die men had gebracht. Dat is daarom een profeet schreeuwt. Profeet schreeuwt daar ja, in, uh, in zijn profetie de, de woorden van Hashem. Dat Hashem zegt: Ik heb jullie, jullie offers niet nodig. Ik. Waarom we, wat heb ik aan jullie stieren nodig? Aan al die dieren die, die jullie aan mij brengen? Elke stier is van mij, de hele bossen zijn van mij. Wat, heb, wat, heb, wat geef je aan mij? Heb ik nodig jouw jou overigens, jouw dieren die je lammen of die weet ik veel, die, wat je aan mij brengt. Je gaat ze verbranden, dat heb ik dat nodig? Heb ik de, het geur nodig van die, van die dieren die, die jullie brengen in de, in de tempel? Wat zegt dan de profeet? Doe de barmhartigheid, Rachamim, zegt de profeet. Doe de barmhartigheid, dat is wat ik wil, zegt de schepper. En wij zien het nu, wat, wat, wat de Zoger zegt. Wat betekent, doe de barmhartigheid, breng jouw goed, jouw hei, jij, die jij naar beneden hebt gedonderd door jouw zonde met jouw jesot, breng die terug naar de bina, en bina is barmhartigheid, dat is wat ik wil. En dan hebben we, heb ik niets nodig meer, heb ik niet jullie tempel nodig, met al jullie comedie nodig, met al jullie gezang nodig, gezeiken, gezang nodig. Duidelijk heb ik het absoluut niet nodig. Met al jullie, met al jullie, de hele organisatie, of het in Jeruzalem, of het in Rome is. We de hele, de hele bende die daar met die, met die over de hele wereld, die dan uh, organisatie, die allemaal uh, hierarchisch zijn opgebouwd. nee. Heb ik het allemaal niet nodig? Breng alleen de letter H terug. Ga je zelf... Ga je doen? Doe, breng de letter H terug naar de Bina. Dat is het tshuwa. Kijk, alleen dat geeft al opluchting. Geeft alleen zin aan wat de mens doet in deze wereld. Alleen deze zin. In plaats van alles wat zij leren om niets niets helpt wat zij doen allemaal, wat zij allemaal leren al die wetten van taal Talmud, geweldig maar zonder te weten wat je doet, is het allemaal onzin, hem kijk naar dat alle comedie wat zij doen, dag en nacht leren en uh, geweldige inspanningen leveren, maar om niets en geen eind pakt de zoger. He? He? want de zogger worden niet, worden niet ...eervol, het is niet iets dat jij... ...dat jij on, kan eer... ontlenen daaraan, niemand wil horen... de dus waarom, waarom... ...waarom moet zo'n rabbi leert, leren... zoger dus want wat, het volk, het volk wil niet... ...dat horen, daarom wil je ook... ...dat niet, niet, niet geven. ...het was net als ik... ...toen ik dat jullie vertelde in de... Snog hier in deze... Port Portugese synagoog... ...toen ik daar geweest was, toen ik daar al... Uh, regelmatig was ik daar al de jaren... ...daar ben ik daar geweest... Uh, ...jaar of vier was ik daar... ...als... ...ganger, uh, ja, dus daar naartoe ging... ...daar, en soms... ...soms was het een beetje zo... ...leren, leren daar met hen een beetje zo... En ik dacht dat ik... ...met hen zo misschien kon iets opbouwen... Maar en toen begon ik kabalen... En ...bij de kabbala, toen ik begon de kabalen... ...leren ik daar, ben ik dus daar naartoe gekomen... ...en dacht ik, misschien met hen daar vind ik iets... ...en... Uh, ...ik ging verder, in dat is mijn studie... En hadden ze geen, op een bepaald moment hadden ze geen rabbi. Ze hadden Engelsen uit Engeland-rabbi. En die hebben veel, veel geld betaald. En nu en dan kwam die op een feestdag, et cetera. En uh, ze wilden hier iemand hebben die... Dat. En ze hadden mij ook gevraagd, iemand, een topman van hen had mij gevraagd... of ik bij hen zou willen uh, arbeiden zijn. Van hen uh, hier in Amsterdam, in de, bij Portugezen. En uh, had ik hem gezegd, had ik hem direct gezegd. Ik zou, ik zou in mijn hart zou ik het willen natuurlijk. Want dan, dan heb je ook een, een, een terrein om te groeien. Hè? Zowel. Maar had ik één ding hem gezegd, dat, maar wat ik aan hen wil, zou willen vertellen, willen ze niet horen. En wat zij willen van mij horen, wil ik niet vertellen dat was in, alleen deze zin had ik gezegd, was voldoende. Dat is ze mee met rust gelaten. Ja. Dat is precies hetzelfde wat de schepper doet met dat volk ook. Ja? Wat hij wil dat zij doen, doen zij niet. En wat zij doen, wil hij niet. Ja? Terwijl de verbondenheid bestaat, een geweldige verbondenheid tussen dit volk en, en de schepper. Maar zij doen zijn wil niet. Omdat zij weten niet... Van, zij weten niet wat is de bedoeling van de dienst. Zij weten niet wat wil de schepper. En dat is een, dat is een vreemde zaak. Want zij moeten weten als niemand anders... wat de, wat de wil van de schepper is. Maar ze, ze, het is niet, net of zij... Het is net of zij blind, verblind zijn dat zij niet zien en niet horen. Terwijl het is zo makkelijk. Zo gemakkelijk en tegelijkertijd natuurlijk erg, erg ingewikkeld omdat het zo gemakkelijk is. Het is voor de hand liggend. En als het alles wat voor de hand liggend is, dan is het dat men, men denkt dat het niet de waarheid kan zijn. Men zoekt altijd naar antwoorden ergens dan. Zoekt men in, een, in een allerlei complexe uh, vraagstukken in plaats van, uh, oplossingen in plaats van te zoeken naar eenvoudig en helder, helder oplossing. En dat is wat hij ons vertelt. Doe niets anders. De hele studie, wat de hele correctie van de mens is. Als je gezonder gaat als je voelt dat jij gescheiden bent door jouw daden. ...met de schepper... O, ...je kan gewoon automatisch voelen... ...dat jij niet, op dat moment niet, niet, niet verbonden bent... ...altijd kan je voelen dat... ...wat moet je doen... ...dat betekent dat jij moet de letter... hey weer terugverbrengen... ...weer jezelf verbinden met de... ...bienaar, met de warmhartigheid... ...en dan zal je direct gaan dat voelen... ...je hoeft niet... ...een gebed uit te spreken... ...je hoeft niet een, een manteltje... ...een, een gebedmanteltje... Om je, om, je, ...om je schouder te doen... Je hoeft niet, en absoluut hoeft niet. Je mag, maar je hoeft ook niet een gebedboek, Sidoor, open te doen. Ik heb door al een jaar, een paar jaar al niet, gedaan. niet open. Ik doe al een paar jaar niet in, uh, dat, dat gebedboek. Ja, wat een wat geweldige ding, geweldig is om dat te doen. Als iemand daar voelt. Maar ik heb het niet nodig. heb weet als je leeft van de absoluut, als je wil leven van de eenheid van de absoluut, heb je dat allemaal niet nodig, al die, die religie, al die religieuze uh, uh, uh, manieren van leven. De schepper wil één ding van ons. Dat wij blijven al ons leven verbonden. Die twee punten telkens verbonden te laten bij ons. Als je het een keer, dan natuurlijk we allemaal maken fouten. Vooral de mens die aan zichzelf werkt, die maakt regelmatig fouten. De religieuze mens, wat, wat voor fouten kan die maken? Ze weten niet, hij kan zijn, zijn eigen kilim niet. En ze kan de schepper niet. Maar een mens die werkt aan zichzelf persoonlijk, die kent de schepper zeer goed. En de schepper kent hem zeer goed. Maar dan, dan weet je dat wat je moet doen. Dan weet je dat jij, aha, dat jij voelt nu geen verbondenheid. Dat jij brengt die letter H terug naar de Bina. En dan voel je, op dat moment voel je, ja, hersteld. Het verband, de verbinding is hersteld. Dat is net als een telefoonlijn. Verbinding is hersteld door... ...die hij terug te keren... ...naar de... benij. Dat is alles wat de mens nodig heeft. En zo ga je verder. En op een volgende pagina... ...volgende traptreden... ...weer kan je dan... ...dingen ervaren dat jij geen kracht heeft... ...en ga je weer dat... ...op deze manier corrigeer jezelf. En dat zegt hij dan... ...we koog 17 haddien... En de kracht <coughs> dien, hem, weer terugkeert om, ver, om verborgen te zijn, wanneer na's en is uh, ver, en is wordt verstopt, ba, bepniemiu binnen die goed. binnen die malchut, bepniemiu binnen die goed. Dat is de, de correctie om de malchut van de dien. Te, ver, te uh, verstoppen in de malgoed mal van de bar, barmatigheid. Basotne hier ik bij wat, alleen maar in het geheim van een klein lichtje. Dat is wat uh, de correctie die dus plaatsvindt. Dus dan nog een keer, dan is het verbonden met elkaar die twee punten. En een klein lichtje dan ontvangt dat de middata dien, de die de mal goed ontvangt alleen maar dat klein lichtje. Dus een beetje zo, een beetje van nefus, dat is wat zij ontvangt. En dat is alles. En dat is voldoende.